6 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Op de EU-top in Brussel hebben 25 lidstaten een akkoord ondertekend... met strengere begrotingsregels. De afspraken moeten een nieuwe schuldencrisis voorkomen. Groot-Brittannië en Tsjechië tekenden het verdrag niet. Komende zomer wordt het van kracht. Dan wordt ook het permanente noodfonds voor Eurolanden actief. De regeringsleiders werden het ook eens... over de bestrijding van werkloosheid. Groot-Brittannië doet een beroep op Rusland om vandaag in te stemmen met de VN-resolutie tegen Syrië. Rusland ziet niets in die resolutie, waarin president Assad wordt opgeroepen om de macht over te dragen. Volgens de Russen is Assad bereid met de Syrische oppositie te praten. De Britse premier Cameron vindt dat Rusland zijn verantwoordelijkheid ontloopt. Een afvaardiging van het Indonesische leger komt naar Nederland om de 100 Leopard-tanks te bekijken die Defensie heeft wegbezuinigd. Indonesië heeft interesse, maar wil eerst kijken of de tanks geschikt zijn voor de vele bossen in het land. Critici zeggen dat het Indonesische leger vanwege de eilanden meer heeft aan schepen en vliegtuigen. In Senegal zijn zeker twee doden gevallen bij betogingen tegen de regering. De Senegalezen protesteerden tegen het besluit van het Hof... dat de hoogbejaarde president Wade volgende maand mag meedoen aan de verkiezingen. Wade wil een derde termijn, wat volgens de huidige wetgeving eigenlijk niet mag... De voetbalbond van Zimbabwe heeft 67 spelers geschorst voor het nationale elftal. De maatregel volgt op bekentenissen van voetballers... dat ze geld hebben aangenomen van een goksyndicaat uit Singapore. Het Zimbabweanse elftal zou tussen 2007 en 2009... bewust een aantal vriendschappelijke wedstrijden hebben verloren. Het weer, bijna overal droog en alleen in het zuiden bewolking. Het vriest in het hele land. Het KNMI waarschuwt dan ook dat het lokaal glad kan zijn... Overdag zon bij een middagtemperatuur rond het vriespunt. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. U hoort het net al in het nieuws. In het hele land is het, vooral op de lokale wegen, door bevriezing plaatselijk glad. En in Noord-Brabant en Limburg is het ook nog glad door sneeuw. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 31 januari. Goedemorgen. Het is koud. Ik klokte min 4. Jij klokte... Min 3, ja. En een collega min 5. En een andere had niks gemerkt... want die had een muts opgezet. <lacht> Warmer wordt het in Europa trouwens. Bijna alle lidstaat van de Europese Unie leggen zichzelf strenge begrotingsregels op. Dat hebben ze gisteravond afgesproken. Correspondent Tijn Sade doet verslag vanuit Brussel. Maar de regeringsleiders hebben ook besloten dat de economie gestimuleerd moet worden. En dat er banen moeten worden gecreëerd. Hoe dat moet gebeuren terwijl de hand op de knip blijft vragen we aan de hoogleraar economie Ivo Arnold. De VN praat vandaag weer over de situatie in Syrië. Frankrijk en Groot-Brittannië willen samen het regime van Assad hard aanpakken. Onze correspondenten Ron Linker in Parijs en Arjen van der Horst in Londen vertellen zo meer. Maar als het gaat om internationale actie of sancties ligt Rusland dwars. Over de reden daarvan hoort u Kisha Hekster vanuit Moskou. Datzelfde Rusland heeft trouwens de grenzen gesloten voor het Nederlandse runderen vanwege het smallenbergvirus. virus De gevolgen voor de veehouders en fokkers bespreken we met Reinhard van Gent van de exportorganisatie Vepro. Nederlandse Leopard tanks staan te kopen en Indonesië is wel geïnteresseerd. Michel Maas vertelt waarom de Indonesiërs ze willen kopen. Maar politici zien de verkoop aan Indonesië niet zitten. GroenLinks Tweede Kamerlid Arjen Alfacet legt ze zo uit. Waarom niet? Een politieman schoot vorig jaar in Amsterdam een feest in de dood. Justitie wil onderzoeken of dat een grove fout was of zelfverdediging. Gisteravond werd de schietpartij nagespeeld, straks een reportage. Verder islamitische rebellen hebben het Rode Kruis Somalië uitgezet. En u hoort zo welke bloemen koning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 Ja, de Europese lidstaten gaan zichzelf dus strengere begrotingsregels opleggen. Zo willen ze een nieuwe schuldencrisis voorkomen. Die afspraak is tijdens de Eurotop in Brussel ondertekend... door 25 van de 27 lidstaten. Groot-Brittannië en Tsjechië doen niet mee. Volgens Mark Rutte, onze premier, zijn striktere begrotingsregels hard nodig. Als je geen begrotingsdiscipline hebt... dan zullen er geen buitenlandse investeringen komen. Dan zullen de kapitaalmarkten uh, het vertrouwen in je land uh, verliezen. Dan zullen mensen ook zelf... Minder snel geld uitgeven. Uit zorg dat misschien een keer de belastingen massief uh, verhoogd moeten worden. Omdat die regering in zo'n land zijn verantwoordelijkheid niet uh, neemt. Dus je moet uh, die overheidsfinanciën op orde hebben. Tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat je alle maatregelen neemt. Die ervoor zorgen dat groei ook echt kan komen. Ook zijn de regeringsleiders het erover eens geworden dat jongeren in Europa sneller aan een baan moeten worden geholpen. Volgens voorzitter van Rompuy van de Europese Raad is werkgelegenheid erg belangrijk om uit de crisis te komen. Met financiële hulp alleen kom je er niet. We recognize that financial stability is in itself not enough to get out of the economic crisis. We must do more, in particular on economic growth and on employment. Er heerste gister, uh, gisteren een voorzichtig optimisme in Brussel. Maar de komende weken wordt het er pas echt spannend... vertelt onze correspondent Chris Ostendorf. Want dan wordt duidelijk hoeveel de banken betalen... voor het overeindhouden van Griekenland. En dan wordt opnieuw duidelijk hoeveel extra geld... de belastingbetaler zal moeten betalen om de Grieken te helpen. Een spannende discussie. Al was het maar omdat de Grieken de beloofde hervormingen... nog steeds niet van harte doorvoeren. De Britse premier Cameron roept Rusland op om voor de VN-resolutie over Syrië te stemmen. Daarin wordt president Assad opgeroepen om de macht over te dragen. De Russen gunnen Assad echter nog wat tijd. Volgens hen is Assad bereid met de oppositie in zijn land te praten. Ook Amerika hoopt op steun van de Russen, zodat de VN eindelijk actie kan ondernemen tegen de Syrische regering, zegt een woordvoerder van het Witte Huis. We discussiëren met de Russen en andere partners hoe best om alle levers op de command van de internationale gemeenschap en de Verenigde nations om de Syrische regering te stoppen. om zijn verpallende en uiteindelijk ineffectieve en schadelijke repressie We werken met alle partners en we geloven dat het belangrijk is dat de Security Council actie action. Het geweld in Syrië is de afgelopen dagen weer heviger geworden. Bij gevechten tussen het leger en opstandelingen vielen tientallen doden. In Amsterdam is gisteravond de schietpartij gereconstrueerd... waarbij vorig jaar een amateurvoetballer werd doodgeschoten door een politieagent. Justitie vertelt waarom. De uh, agent heeft gezegd dat hij vanuit een noodweersituatie heeft uh, gehandeld. Uh, de andere betrokkenen, die weten het niet meer of die hebben het niet gezien. En dan is zo'n reconstructie heel erg van belang om met name te kijken... kan het wat die agent zegt, die agent heeft is zo en zo gegaan, is dat ook mogelijk? Als hij zo ligt en hij, moet zo, hij heeft zo geschoten, klopt het dan? Komt die kogel dan daar terecht? Op basis van de reconstructie en ook de rest van het onderzoek... bepaalt justitie of de politieman wordt vervolgd. Een Rotterdam een defect in een hoogspanningsstation was de oorzaak van de grote stroomstoring in de stad gisteren. Dat maakte de netbeheerder Stedin gisteravond bekend. De oorzaak is ontstaan in een hoogspanningsstation in Rotterdam en uh, ontstond tijdens het uh, vernieuwen van bedienings- en besturingsapparatuur in het uh, hoogspanningsstation. Nou, wij krijgen al een melding binnen. In ons bedrijfsvoeringcentrum, dat moet je zien als de meldkamer, ons controlecentrum, dat er een, een storing gaande is. En daarna sturen we de moteur aan. De stroomstoring van gisteren was al de derde deze maand. Volgens Stedin hebben ze echt niets met elkaar te maken. is iedere keer een andere oorzaak. Natuurlijk erg vervelend voor de mensen die erdoor getroffen zijn. Ze hebben er heel veel last. Dat vinden we ook erg vervelend. We willen ook graag onze excuses voor aanbieden. Uh, maar helaas botte pech. Uh, er zit geen verband tussen de storingen. De gemeente Rotterdam eist nu opheldering. Dat zei wethouder Alexandra van Huffelen gisteravond. Ik ga ook aan tafel met Stedin, onze netbeerder, om te begrijpen wat de oorzaak van deze storing is... en wat we eventueel aan maatregelen zullen moeten nemen in de komende tijd. Stedin hoopt wel dat de gemeente gerustgesteld kan worden. We leggen uiteraard wat we doen om storingen te voorkomen. Hoeveel we investeren in ons netwerk, dat is heel veel, hoe ons netwerk ervoor staat... En uh, hoe een en ander de afgelopen uh, maand tot stand is gekomen. Ongeveer 50.000 huishoudens in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zaten gisteren een paar uur zonder stroom. Amerikaanse president Obama heeft via een live gesprek op Google Plus en YouTube bevestigd dat Amerika regelmatig onbemande vliegtuigjes inzet in Pakistan. En ze konden via de sites vragen stellen aan Obama. Ze vroeg iemand wat de president vindt van de aanvallen met de zogenoemde drones. Waarbij volgens de vragensteller onschuldige mensen omkomen. Nou, Obama ontkende het verwijt gelijk en zei dat het precisieaanvallen zijn. Op leden van Al-Qaeda. Daarbij vallen nauwelijks onschuldige slachtoffers, verzekert hij. Ik wil ervoor zorgen dat mensen de Dat drones niet een grote nummer civiele casualties. hebben. Uh, Voor de meeste part zijn ze heel precies... Precision strikes against Al-Qaeda and their affiliates. Verenigde Staten zijn normaal geheimzinnig over de operaties met onbemande vliegtuigjes. Obama zei dat die drones worden ingezet tegen terroristen die nog actief zijn en daarom een gevaar vormen. Dit is een targeted, focused effort at people who are on a list of active terrorists who are trying to go in and harm Americans. Uh, hit, American facilities, American bases uh, so Obama kreeg ook vragen over de economie in het land in Amerika. Zo vroeg iemand of het de goede kant op gaat met de economie. Nou, volgens de president begint het aan te trekken en zijn er in twee jaar tijd drie miljoen banen bijgekomen. We are starting to see some signs that the economy is picking up. We created 22 million jobs uh, over the last. Or, or 3 million jobs over the last 22 months. and. You know, we saw de grootste boost in manufacturing jobs... die we sinds de 90's. Maar we hebben nog veel meer te doen. Belgische premier Di Rupo gaat in gesprek met werkgevers en werknemers... naar aanleiding van de 24-uur-staking die gisteravond eindigde. De regering ondersteunt De sociale dialoog is heel, heel belangrijk. Niet alleen nu, maar voor de toekomst en voor de maatregelen... die nodig zijn voor ons land openbare leven lag gisteren zo goed als stil in België. Het openbaar vervoer lag plat, artsen draaiden, weekenddiensten... en het vuilnis werd niet opgehaald. Protesten waren gericht tegen de bezuinigingsplannen... en de hervorming van het pensioenstelsel. In de Verenigde Staten is de eerste zwarte Amerikaanse operasopraan overleden. Camilla Williams. Ze werd vooral bekend door haar hoofdrol in Madame Butterfly... van de New York City Opera uit 1948. In 1963 zong ze nog op de bijeenkomst in Washington, D.C. waar Martin Luther King zijn I Have a Dream toespraak hield. Camilla Williams was 92 jaar. Amerikaanse regisseur John Rich is ook overleden. Zijn naam zegt u misschien niet gelijk iets... maar hij regisseerde onder meer afleveringen... van de wereldberoemde televisieseries als Mr. Ed. The Brady Bunch, The Dick Van Dyke Show, MacGyver, The Twilight Zone... en All in the Family, Archie Bunker. In een interview heeft Rich ooit gezegd dat hij zou willen worden herinnerd... als iemand die geen blad voor de mond nam. Hij zei de verandering. Ik zou dat willen. Ik was truthful. Ik was eerder. Het niet altijd zijn populair, maar... Rich regisseerde niet alleen televisieseries in de jaren 60, ook uh, films, Roustabout About en Easy Come, Easy Go, met in de hoofdrol Elvis Presley. John Rich is 86 jaar geworden. In de Amerikaanse staat Massachusetts moet een tandarts een jaar de gevangenis in. Waarom? Nou, hij voerde jarenlang wortelkanaalbehandelingen uit met paperclips. <laughs> in plaats van roestvrij stalen staafjes. Dat deed hij om geld te besparen. De zaak kwam aan het rollen nadat patiënten infecties kregen. Oh. Ja, verrassend. Volgens de Amerikaanse justitie had de man nooit als tandarts mogen werken instead of using a stainless steel rod which would be the proper application he used instead paper clips of medicate getting drugs at in the allegations in these charges paints a picture of someone who shouldn't be practicing dentistry in Massachusetts or anywhere else for that matter. Een jongen moest de ontstoken tanden zelfs worden getrokken na die paperclipbehandeling. De Amerikaanse tandarts is veroordeeld voor mishandeling, intimidatie van patiënten en het indienen van valse declaraties voor zijn materiaal. Voorzichtig optimisme tijdens de eurotop in Brussel heeft nauwelijks invloed gehad op de Amerikaanse beurzen. De Dow Jones-index noteerde aan het eind van de handelsdag een verlies van 1 tiende. De technologiebeurs, de Nasdaq, daalde 2 tiende. In Azië wordt alweer gehandeld, dan gaat het iets beter. Japanse Nikkei-index staat op een kleine winst. Tot zover over in het nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar de website nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is bijna kwart over zes. Lou Reed komt naar Nederland. Concertorganisator Mojo heeft aangekondigd dat de legendarische Amerikaanse zanger... op 14 juni op de planken van de Heineken Music Hall in Amsterdam staat. Kaarten voor het concert zijn vanaf vrijdag te koop. De laatste keer dat Reed in Nederland optrad was alweer in 2007.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 just speeding away thought she was jim dean for a day then i guess she had to crash valium would have helped that patch that said hey babe take a walk on the wild side i said hey honey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 on the wild side. Lou Reed 14 juni dus in de Heineken Music Hall. Het is 18 minuten over 6 wij gaan gauw naar de kou naar Mino Remmers. Mino, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. volgens mij is het waar ik jij sta bent bij extra Ho koud of niet? Ja, nou zo voelt het wel. <laughs> maar dat is voor korte duur want wij gaan straks naar een kas met orchideeën. Nou daar is het aangenaam mag ik u zeggen. Maar nu staan we nog bij Hotel Westland in de gemeente Maasdijk. Dat is op die dijkweg richting Hoek van Holland. En dit is werkelijk, dit lijkt Utrecht centraal wel qua busstation. Allemaal busjes. Nummertje 37, nummertje 41, nummer 49, nummer 11 reek net weg. Allemaal vol met Polen. Het hele hotel zit zelfs vol met Polen. En dit hotel is van Martin Mostert, directeur van de Tido Vesto groep. U doet in Polen, hè? Vesta, ja, sorry. Ja, nou, wij, wij doen in Polen, dat klinkt een beetje raar. maar ja, wij... het is een beetje raar, hè? ja. Het is een beetje gek uitgedrukt, maar het is werkelijk een topdruk die hier, is op dit tijdstip. Ja, en uh, s ochtends om, uh, om 6 uur, dat is elke ochtend, uh, is dat het geval. Ja. Busje 48, busje 47, ze vertrekken allemaal naar de verschillende bedrijven in het Westland. Allemaal binnen de regio, want we zijn allemaal uh, werkzaam in de agrarische sector. Ja. Dit is zo'n onderwerp wat je als verslaggever... eens in de zoveel tijd telkens weer tegenkomt. Ik kan me nog herinneren, half jaren negentig... Oostpool, Deurne, boze tuinders... die heel veel Polen in dienst hadden, die asperges kwamen steken... en de politiek die toen zei... ja, maar we hebben in Nederland zoveel werkelozen. Afgelopen zomer kan ik me zundert nog herinneren... minister Kamp die met het plan kwam... nou ja, u kent het ook, hè... dat uh, Nederlanders met een uitkering in het oogstseizoen aan het werk moeten... terwijl die... Ja. Die, die tuinder zei ja, maar daar komt meneer Kamp nu mee, nu, nu echt het spul van het land moet. Ja, klopt. Dan is het heel erg urgent dat, het, dat de producten van het land af moeten. En op dat moment zo'n regeling in te gaan voeren, dat is onmogelijk. Je moet het eigenlijk gewoon ruim een jaar of een half jaar van tevoren in gaan zetten. Wil het ja. effect hebben? En gisteravond kwam het onderwerp opnieuw ter discussie in het hotel van meneer Mostert. En dit is Arno van Marl van Marl Orchids. Orchideeën waar we straks naartoe gaan. Begrijpt u het dat de politiek dat wil? Nederlanders met een uitkering aan de slag. Ja, ik snap het heel goed. Het kost uh, de samenleving een vermogen natuurlijk om al die mensen een uitkering te geven. En als je die mensen die dan willen werken aan het slag kunnen, zou kunnen helpen, zou dat ontzettend veel schelen natuurlijk in uh, de bedragen die betaald zijn. Maar ze komen niet. Nou, de motivatie ontbreekt, dat is gewoon het grote probleem. En de maar Polen nu... komen het graag doen. Ja. Maar nu is er momenteel een nieuwe regeling dat de sancties opgelegd worden aan mensen die niet willen werken. En ja, goed, dat deze na aflopen, een aflopende, tenminste oplopende sanctie in percentage. Ja. En dan... stok achter de deur, ja, dan. Een behoorlijk stok achter de deur. En dan krijg je natuurlijk met uh, ja, die enorme pool aan werklozen in Rotterdam. Dus, uh, zijn maar ongeveer 30.000 mensen zijn er niet uh, werkzaam. Die zou je dan toch kunnen motiveren om op die manier in de te kunnen. Daar ging het gisteravond over. Toen hebben ze hier gediscussieerd in dit hotel. Met deskundigen, uh, met mensen van de LTO. Maar ook met werknemers, met mensen die in de tuinderij actief zijn. Ja, die polen komen graag. Klopt, die zijn heel erg gemotiveerd. Komen al jaren bij u, vertelde u me net. dat nou, zijn een aantal Polen die inderdaad een heel aantal jaren al bij ons op hetzelfde bedrijf werkzaam zijn. En dat gaat uitstekend. Motivatie is prima. Ze zijn altijd op tijd en ze zijn erg gemotiveerd om gewoon goed hun werk te doen. Dus wat dat betreft zijn daar heel tevreden over. Ja. Tja, ja, meneer Mos, dat komt steeds weer terug, hè, dit onderwerp in de politiek. Ja. Je zou het misschien niet zeggen, maar ik ben 54 en ik heb het al uh, 20 kabinetten lopen te roepen. <lacht> oh, u ook al, ik ook al. <lacht> Nee, oké, okay, maar dat is gewoon een vast gegeven. Alleen nu is het natuurlijk wel zo, door de vergrijzing die we natuurlijk toch uh, gaan krijgen... Ja, zodat de arbeidsmigranten alleen maar toe gaan nemen. En moet het dus echt daadwerkelijk nu eens een keer wat gaan gebeuren met de werklozen? Ja. Oh, je bedoelt met de vergrijzing niet mee, hè? Nee, hoor. Nee, nee, nee. Daar nee, nee. <laughs> zie je niks van bij dit licht. Nou, wij gaan ook in een busje, maar wel ons eigen busje. Wij rijden naar de Orchideeën toe. En daar komen we al deze mensen ook weer tegen, want die gaan daar ook aan het werk. En daar gaan we het er eens over hebben over of dat allemaal wel uitvoerbaar is, die plannen die er in de politiek leven en welke bezwaren daar mogelijk opstuiten. We vertrekken. Meino Remmers vanochtend aan het werk in de kassen in Westland. Er is een nachtje vrieskou overheen gegaan. En dus kan het schaatsen op natuurijs sinds gistermiddag. Eindelijk nog niet op sloten en plassen natuurlijk. Daar blijft het oppassen en geduld hebben. Maar wel op een ondergespoten Sintelbaan in Noordlaren in Groningen. Ik ben eh, op een elektrische fiets hierheen gekomen. Maar ik denk dat ik ook schaatsen heb moet een beetje ondersteuning. Toch? Ja, maar u, u bent niet te houden? Ik ben niet te houden. Nee, ik, ik, dit vind ik zo mooi. Jong. Vroeger... Eh...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 En de ja. eerste rondje. Ja. Ja. Even te weinig lucht. Maar voor de rest het perfect op mij hoor. Ja, dit is, dit is puur genieten. Dit is een beetje natuurreis. Er zitten wat ribbeltjes. Nou ja, zij er zo. Ja. Ja. En toen mochten toch echt de kinderen van Noordlaren gaan schaatsen. Bijdrage hoorde u van zo Schizofrenie. Paranoia, grootheidswaanzin en nog meer gekte in Rotterdam... wordt het ook nog eens allemaal verdubbeld in een tentoonstelling en een film. Beide gemaakt door de Britse Simon Pammel. Shock Hat Soul heet de film, die gisteravond zijn Nederlandse première beleefde... op het Internationaal Filmfestival Rotterdam. De bijbehorende installatie in de expositie Huis Tent heet de Sputnik Effect.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 De winterse transferperiode loopt op middendag af. FC Twente lijkt op de valreep nog zaken te gaan doen. De club keurt vandaag Wesley Verhoek van ADO Den Haag. De clubs zijn eruit, maar Verhoek zelf moet nog wel met Twente rondkomen. Verhoek wordt betaald uit de opbrengst van de verkoop van Mark Janko en FC Porto. Als directe vervanger van Janko zal Twente Klinner Plet van Herakles willen hebben. Hup. Bayrami zou van trainer McLaren weg mogen. Ajax moet het voorlopig zonder de aanvaller Soleimani doen. De CRV viel uit in de klassieker tegen Feyenoord. Gewonnen door de club door Feyenoord. Uit een MRI-scan is gebleken dat zijn linkermeniscus beschadigd is. Hij moet twee weken absolute rust houden. Toch nog één keer de sprint van Stefan Groothuis. Hij is de derde Nederlander. De eerste Nederlandse sprintkampioen was Jan Bos in 1998. Bos denkt dat Groothuis kandidaat is voor goud... op de duizend meter bij de Olympische Spelen over twee jaar in Sochi. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij wel de, de, de, zo stabiel is nu op dit moment. Hij heeft jaren, jaren achter elkaar, ja, presteert hij gewoon goed. Hij heeft niet echt een, echt een dip dat hij, dat hij echt wegzakt. Hij is heel bewust, hij weet precies wat hij doet. Dus ik denk daar zeker dat hij wel kandidaat is voor, voor. En dat was hij in Vancouver eigenlijk ook al wel, maar toen ook wel heel veel pech. Uh, dat hij zometeen in, in Sochi ook weer weer titelkandidaat is. Ja. Ja, bos over die Spelen, die Olympische Winterspelen in Sochi over twee jaar. Radio 1, het nos Journaal. Goedemorgen, het is uh, half zeven door wat mijgen. Goedemorgen, op de EU-top in Brussel hebben 25 lidstaten een akkoord ondertekend met strengere begrotingsregels. Afspraken moeten nieuwe schuldencrisis voorkomen. Groot-Brittannië en Tsjechië tekenen het verdrag niet. Komende zomer wordt het van kracht en dan wordt ook het permanente noodfonds voor eurolanden actief.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 De Friese duivenmelker haalde bijna 2 miljoen euro op met de verkoop van ruim 200 duiven. Dat zijn de hoofdpunt uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In het uiterste zuiden is nog wat bewolking aanwezig. In de rest van het land zijn er brede opklaringen en vriest het licht tot matig. Vanochtend trekt de bewolking het land uit en wordt het in het hele land zonnig. De vrieskou in combinatie met een stevige schrale oostenwind... zorgt ervoor dat het voor het gevoel vanochtend erg koud is. Vanmiddag is het volop zonnig en loopt de temperatuur langzaam op. In het noorden wordt het niet warmer dan min 3 graden. En in het zuiden stijgt de temperatuur tot rond het vriespunt. Er staat vandaag een meest matige oostenwind, windkracht 4. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond is het helder en blijft er nog een koude oostenwind staan. De temperatuur daalt de komende nacht opnieuw flink. In het westen koelt het af naar min 6 tot min 8. In het oosten daalt de temperatuur naar 8 tot 11 graden onder nul. Tot in de loop van volgende week blijven we met winterse vrieskoud te maken houden. Met deze week s'nachts 5 tot 12 graden vorst en overdag temperaturen enkele graden onder nul. Vanaf vrijdag neemt de kans op bewolking en sneeuw wel toe. Aan WB Verkeersinformatie. In het hele land is het vooral op de lokale wegen door bevriezing plaatselijk glad. In Noord-Brabant en Limburg is het ook nog door sneeuw hier en daar glad. Er staat één file op de A7 Hoorn richting Zaandam. De Suburbarent Noord en de Afritweide Wormer 5 kilometer. Het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een delegatie van het Indonesische leger is onderweg naar Nederland. De groep wil 100 Leopard tanks inspecteren... die Defensie eerder dit jaar afstoten vanwege bezuinigingen. Indonesië denkt erover de tanks over te nemen... als ze tenminste in goede conditie zijn. Correspondent in Indonesië, Michel Maas. Uh, Michel, waarom heeft Indonesië interesse? Nou, ze willen die tanks gewoon hebben. En uh, de militairen hier zeggen... Uh, onze buurlanden Singapore en Australië hebben ze ook, dus wij moeten ze ook hebben. En dit is een goede kans om er een paar goedkoop te kopen. Maar uh, zo makkelijk komen ze er hier niet vanaf. Want er is een parlementscommissie die daar fel tegen geprotesteerd heeft. Want die zegt, dit zijn gevechtstanks die we uh, gebruiken op een slagveld. En daar heeft Indonesië met al zijn eiland en zoehoewoud helemaal niks aan. Die, uh, die zware tanks die kun je hier niet gebruiken. En het is onzin om daar zoveel geld aan uit te geven. Oké, okay, zoveel geld. Hoeveel moet Indonesië gaan betalen voor de tanks? Wat is daarover bekend? Nou, dat is heel onduidelijk. In Nederland gaat een bedrag van 210 miljoen euro. Hier heb ik al bedragen van 600 miljoen dollar of zelfs 1 miljard dollar. Dus uh, hoeveel geld de Defensie precies opzij zet voor deze tanks, dat is absoluut onduidelijk. Ja, in Indonesië wordt dus over het nut getwijfeld. In Nederland wordt getwijfeld. Hè. Later deze uitzending hebben we het daar ook nog over. Door politici aan de, over deze aankoop van Indonesië. Hoe groot is de kans nog dat die deal doorgaat? Nou, als in Nederland de twijfel uh, erg groot wordt... Dan, dan zou het kunnen zijn dat Nederland het gewoon afblaast. Want daar is de twijfel vooral uh, dat Indonesië die tanks zou gaan gebruiken... tegen zijn eigen bevolking. En dat er dus uh, mensenrechten... Uh, geschonden zouden gaan worden met deze wapens en dat ze daarom niet verkocht moeten worden. En uh, ja, da, dat is iets, daar hebben de mensen van Defensie in Indonesië geen greep op. Maar de protesten in Indonesië, die leggen ze gewoon naast zich neer als het erop aankomt. Uh, als zij die tanks willen hebben en Nederland wil ze verkopen, dan kopen ze ze gewoon. Goed, Michel Maas vanuit Indonesië over de interesse daarvoor, de Nederlandse leopardtanks, die moeten worden verkocht. Later deze uitzending GroenLinks, Tweede Kamer uit Alfacet over uh, de bezwaren die hij heeft tegen de verkoop aan Indonesië. Moeten onze pensioenen worden gekort? Waarschijnlijk wel, zeggen de Nederlandse Bank, de pensioenfondsen en minister Kamp van Sociale Zaken. Nee, zeggen de SP en ook de BVV. De Tweede Kamer debatteert er vanavond over. Uh, Peter Blok, blik dan vast vooruit. Veel pensioenfondsen sturen deze weken brieven met onheilspellende boodschappen. De premie gaat omhoog en het pensioen voorzomlaag. De fondsen die zeggen niet anders te kunnen, want ze worden gedwongen door strengere regels en door een lage rekenrente. Directeur Kellerman van de Nederlandse Bank. Daarom hebben we gezegd, we gaan er nu over communiceren. We willen ook graag dat de fondsen dit voorjaar duidelijkheid scheppen aan al hun deelnemers. En verder hebben we gezegd dat als er dan moet worden gekort... dan mogen de fondsen volgend jaar, die kortingen in april, beperken tot in eerste instantie 7%. Dus iedereen weet in ieder geval nu, het maximum is 7%. De Nederlandse bank vindt dat de uitkeringen maximaal met 7% mogen worden verlaagd. President Knot. Medio februari zullen de fondsen moeten communiceren met hun deelnemers. Nogmaals, dat is een communicatie in de vorm van een eventueel voorgenomen korting. Een, een, een weinig vreugdevolle mededeling. Dat realiseer ik me heel goed. Werkgeversvoorman Wienkjes van VNO-NCW vindt het slecht dat de pensioenen worden gekort. We hebben een akkoord. Werkgevers, werknemers, overheid. Dat uitgaat van een heel nieuw pensioensysteem... Dat heeft gevolgen voor de rekenrente, positief gevolgen voor de rekenrente. En dat zou kunnen betekenen dat wanneer de pensioenfondsen... hun wijzigingen voor 1 januari 2013 in de contracten aangebracht hebben... dat er helemaal geen sprake hoeft te zijn van afstampelen. En dit werkt uiteraard niet goed in een tijd waarin toch al het consumentenvertrouwen slecht is... waar toch al de burger onzeker is. En Dan moet je niet nog meer angst en nog meer onzekerheid zijn. Volgens minister Kamp moeten er nu wel maatregelen worden genomen... om ook in de toekomst de pensioenen betaalbaar te houden. Ja, ik denk dat het echt nodig was, verstandig ook is van de Nederlandse bank, om uh, nu maatregelen te nemen. We kunnen niet de problemen met de pensioenen vooruit blijven schuiven. En als je nu maar gewoon door blijft gaan met uh, pensioenen uitkeren uh, op de hoogte zoals die eerst was. Ja, dan betekent dat je eigenlijk te veel uitkeert, dat er te veel geld uit die pensioenfondsen wordt gehaald. En dat de jongere generatie straks uh, te weinig geld krijgt. En dat willen we niet. We willen graag en de jongere en de oudere generaties uh, recht doen. En daarom dat het nu nodig was om maatregelen te nemen. Maar aan het eind van het lopende jaar zullen we gaan kijken hoe de situatie er dan voor staat. Hoe is dan de situatie op de financiële markten? Hoe staat het met de rente? Hoe zien de nieuwe wettelijke regels eruit? En dan zullen we daar uiteindelijk rekening mee gaan houden om te bepalen... of die korting per 1 april 2013 wel of niet door moet gaan. Voor de SP en de PVV is de oplossing simpel. De rekenrente moet omhoog en de pensioenen mogen niet worden gekort. Maar of daar vandaag genoeg handen voor op elkaar gaan, is de vraag. Uiteraard hoort u daar later meer over op Radio 1... over dat debat van vanavond in de Tweede Kamer. Tien over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Was het zelfverdediging of niet en mocht er wel geschoten worden? Het zijn vragen die justitie beantwoord wil hebben... in het onderzoek naar een schietincident in Amsterdam mei vorig jaar. Een politieagent schoot toen een 31-jarige amateurvoetballer... uit Amstelveen dood. Hij was met zijn team hun kampioenschap aan het vieren. Om te kunnen beslissen of de agent vervolgd moet worden... hield justitie gisteren een reconstructie van de schietpartij. En verslaggever Martijs van der Wiel merkte dat dat niet onopgewerkt gebeurde. Het kruispunt waar het gebeurde is aan alle kanten afgezet. Hoge hekken met zwart doek voor. Ook de trams moeten vanavond omrijden. Hier ging het mis de 14e mei. Een groep mannen vierde dat hun voetbalelftal die dag kampioen was geworden. Het was luidruchtig, veel drank en drugs. Een agent, hondenbegeleider, die met zijn busje langsrijdt, grijpt in. Het loopt uit de hand, er wordt geduwd en geslagen. De agent wordt zijn busje ingetrokken. Hij voelt zich zo bedreigd, zegt hij... Dat hij schiet vier keer. De 31-jarige Michael Komen wordt in zijn hoofd geraakt en hij overlijdt ter plekke. Even kijken op plaats delict. Wat de agent er later over verklaart, komt niet overeen met de beelden van beveiligingscamera's die daar toevallig hangen en die alles registreren. En op cruciale punten staat het haaks op wat de voetballers verklaren. De man die werd doodgeschoten probeerde juist de ruzie te sussen, zeggen zij. Justitie wil nu weten wat er precies in dat busje gebeurde. Woordvoerder Alexandra Oswald. De uh, agent heeft gezegd dat hij vanuit een noodweersituatie heeft uh, gehandeld. Zelfverdediging, hij werd belaagd. Hij werd belaagd en hij moest schieten. Uh, de andere betrokkenen, die weten het niet meer of die hebben het niet gezien. En dan is zo'n reconstructie heel erg van belang om met name te kijken, kan het wat die agent zegt. Die agent heeft gezegd, het is zo en zo gegaan. Is dat ook mogelijk? Als hij zo ligt en hij, moet zo, hij heeft zo geschoten, klopt het dan? Komt die kogel dan daar terecht? Wat maakt het uit, verder voor de keuze... of hij wel of niet wordt vervolgd? Omdat op basis hiervan, hopen wij natuurlijk... dat kan uh, een beter oordeel kan worden gegeven... of hij inderdaad niet anders kon dan te schieten... en dat niet anders kon dat het zo is gegaan. Dus dat kan een beter, een gefundeerder antwoord geven... op de vraag, moeten we hem vervolgen of niet? Uh, om dat te doen. Uh, houden we dus een reconstructie. Rob Aertsen van de Rijksrecherche, net voordat de reconstructie begint. Nou, de bus wordt even op de plek waar hij toen ook stond. De bus waar, ik, waar nu gebruik van gemaakt wordt, is, is dezelfde bus als die avond. Er staan vier camera's opgesteld ja, om straks alles te registreren. Ja, het wordt allemaal vastgelegd op, op video, uh, vanuit verschillende posities. Omdat het natuurlijk ook het doel is om vooral ook zicht te krijgen... wat is er nou feitelijk in die bus uh, gebeurd. Dat is ook een beeld wat, wat minder goed te zien is op de camerabeelden die uh, natuurlijk van het gebeuren zijn. De agent is er vanavond en ook drie van de voetballers. Kijk, we hebben uh, dus vier mensen die een scène gaan spelen. Uh, die spelen hun eigen scène vanuit hun eigen beleving. Maar worden daarbij geholpen door stand-ins... die dus de rol van de andere betrokkenen spelen. Die er ook uitzien, zoals de die betrokkenen van die avond. Zoveel mogelijk lijken op de mensen die die ja. avond een rol gespeeld hebben. Ik hoorde dat er zelfs spruiken en griem... Ja, dat, dat, gaat, dat gaat heel ver. Waarom ja. is dat nodig? Omdat je toch probeert de beleving van die avond zoveel mogelijk te benaderen. Krijgen ze elkaar te zien, want ze kunnen elkaars bloed wel drinken. De agent die geschoten heeft en de ploeggenoten van de jongen die is overleden. Nee, de betrokkenen krijgen elkaar niet te zien. Die houden we van elkaar gescheiden. Pers en omwonenden krijgen helemaal niks te zien. Het gebeurt allemaal volledig afgeschermd. De omwonenden horen alleen tot laat in de avond de schoten. Want ook die worden nagespeeld met losse flodders. De constructie wordt bekeken. Er wordt verder onderzoek gedaan. En dan beslist het OM of de agent al dan niet vervolgd wordt. Het is 13 minuten over half 7. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan gauw weer door naar uh, Meino Remmers. Die is van de kou naar de warmte gegaan. Meino, dat moet aangenaam zijn. Ik denk dat het uh, zo'n uh, nou, dikke 20 graden verschil is, ja. Ja, want de opkweek van de Orchidee is 28 graden. En hier staan we bij het uh, op, oppotten, geloof ik, hè? Het is toch oppotten, dit? Ja. Oké. Okay. Ja, voor mij een grote draaicirkel met uh, daar de plantjes in. Die worden hier als kweek binnengebracht. En achter mij, achter mij schijnt de zon. Wat zei u? Ik zei, achter mij schijnt de zon. Ja, dat klopt inderdaad. Het schijnt hier in de winter eigenlijk altijd. Ja, we belichten uh, zeg maar twaalf uur op een dag. Dus uh, in, meestal in de daguren de ondersteuning van het natuurlijke licht. Want, uh, met name de uh, december, januari hebben we gewoon te weinig natuurlijk licht. En dan gaan we wat bijbelichten om de planten beter te laten groeien. Arno van der Maarel is dit van Maal Orchids... Dat het Engels is. Komt dat omdat u veel exporteert? Dat klopt inderdaad. De meeste producten ja. gaan de grens over inderdaad. Wij exporteren over heel Europa. En uh, ja, momenteel zijn uh, de Oostbloklanden een beetje in opkomst. Maar, uh, onze oh wacht landen... even. De Oostbloklanden. Dus u hebt de Polen hier. En die pakken het weer in voor eigen land. Dat klopt inderdaad. Voor een aantal gevallen wel, ja. En Tsjechië niet te vergeten natuurlijk ook. Hongarije, Roemenië gaan heel veel planten naartoe. Martin Mossert is directeur van de Tido Vesta Groep. Um, ja... U, u, u hebt heel veel Polen die hier aan het werk zijn. Daar bemiddelt u voor. Daar hebt u een bedrijf in. Zit u nou te wachten op de politieke maatregel om Nederlandse mensen met een uitkering aan het werk te zetten? Nou, in principe niet echt wachten. Maar wij willen onze medewerking daar gewoon aan verlenen. Waarom eigenlijk? Want uw belang is toch om de Polen aan het werk te hebben. Dat is uw bedrijf. Ja, maar ik zie het ook niet echt als een bedreiging. En je moet het ook niet zien dat zij de werkloos... stel dat er een wonder gebeurt en die... Die zijn er massaal aan de gang gaan, dan nog. De arbeidsmigranten, door, mede door de vergrijzing, zullen we gewoon keihard neugel blijven houden. Je een... vreest daar helemaal geen donkere wolken? Nee, absoluut niet. En we moeten het ook gewoon zien als een hele goede aanvulling op de arbeidsmarkt. Dus... Er is heel veel automatisering, hè? dat zie je hier. Automatische inpakmachine, een lopende band. Het handwerk wat hier gebeurt is werkelijk, ik weet niet wat het is... Wat is toen we stoppen zo in die potjes? Dat zijn de plantjes, wij krijgen. Ja, maar die, dat andere spul. Dat is bark is dat, zeg maar. dat is, zeg maar, van uh, de barst van de boom is dat uh, geproduceerd. Daar groeit dus, het orchidee. Uh, daar groeit de orchidee eigenlijk ook. In Geen al... potaarde. Nee, nee, nee. Ze dus, uh, moeten er erg luchtig opgepot worden. En, u, u, u, u hoort het al, u spreekt met een leek, hè? <laughs> ja, nou, ja, dat geeft niet. Maar in ieder geval ineens worden heel luchtig mensen opgepot met bark en dat is ook een natuurlijk product. Dat is het handwerk waar ja. u de polen voor nodig ja, hebt. Ja, inderdaad. En daarna de andere werkzaamheden die aan de plant verricht worden, zijn maar stokken, het uitstorteren, het inpakken. Dat wordt ook allemaal voor een groot deel de Poolse mensen en de Nederlandse mensen ook verricht. Dus, ja. Ja. Maar moeilijk om aan Nederlanders te komen, dat is het eigenlijk. Klopt, ja. ja. We hebben wel een heel kader van Nederlandse mensen. En daarnaast ook een aantal Poolse mensen, of Nederlandse mensen die maar ook op de werkvloer werkzaam zijn. Maar goed, het de grootste deel van ons arbeidsverstand op de werfgroep... bestaat uit Poolse mensen, inderdaad. Hoe communiceert u daar nou mee? Want ik sta hier nou ook en ik wil ze best wat vragen... maar dan moeten ja. we het ondertitelen op de radio, is een beetje lastig. Nou, Hoe al, doet u dat? Een aantal Poolse mensen spreken al behoorlijk Nederlands. Hoe oh, toch, ja? Uh, ja en er worden hier uh, en een aantal Poolse mensen krijgen ook de gelegenheid... om Nederlands de les te volgen, ook op cursus. Want ze komen hier al jaren. Ja, dat klopt. En uh, daarnaast zijn er een heel aantal bij... en zie de laatste jaren een beetje toenemen... die dan behoorlijk Engels spreken. Ja. En dat is uh, gaandeweg steeds makkelijker communiceren wat dat betreft ook. De oudere generaties is het lastiger. Die spreken nog alleen maar Pools of Russisch en een klein beetje Duits. Maar de jongere generatie spreekt van een groot gedeelte Duits en, en Engels ook. Dus uh, dat maakt het ook wel veel makkelijker natuurlijk om daarmee te communiceren. Zeg, dat ga ik nog eens eventjes aan Martin Mostert vragen. Uh, dat is, dit gaat natuurlijk het hele jaar door. Dit is niet aspergesteken wat maar een anderhalve maand en een seizoen is. Dit gaat hier in het Westland continu door. Ja, nou dat kan je ook absoluut niet vergelijken. En dat is ook de reden dat die polen hier ook best wel heel graag heen komen. Omdat het ze hele, het hele jaar door werk kunnen bieden. Ja. En dat is eigenlijk in de kassen overal wel het geval. Het is toch een aangename temperatuur, het is een klopt. prachtige plant en de Nederlander heeft er gezin in. Nee, dat klopt inderdaad. En uh, vaak is het ook de onbekendheid met het werk wat de mensen ook... Uh, Ze uh, denken dat kruipen de is in de viezigheid... Ja, dat klopt. En dat is absoluut niet meer het geval. Het is allemaal op werkhoogte, het is allemaal uh, afviesend werk en uh, schoonwerk ook in het algemeen. Dus het is dat betreft waarschijnlijk een probleem om hier aan de slag te gaan. Maar het moet ook uh, naar buiten gecommuniceerd worden ook dat het uh, werk in de kast gewoon uh, heel anders en beter is dan een aantal jaren geleden. Ja. Het moet ook naar buiten gecommuniceerd worden. Daar zijn wij dan weer van. Hè. Daar zijn wij dan weer van. In een overigens zeer aangename temperatuur. En het ruikt hier ook prachtig. Alleen heb je daar op de, op de radio weinig aan. Eh, straks gaan we echt de zon in. Richting daar waar de plant langzaam opgroeit. En door Poolse handen gaat. Koningin Beatrix is jarig vandaag vorstin is 74 geworden. Dat betekent dat zij veel bloemstukken zal ontvangen. Er zit vast wel een orchideetje tussen. We spreken straks een van de bloemisten. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Jolande van der Velden. Nog steeds hier en daar wat gladheid bij elkaar. 31 kilometer file. Wat langere file op de A7 hoorn richting Zaandam... bij de Afritzaandijk 5 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Nieuwebrug ook 5. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht... Langzaam rijden tussen Nijkerk en Leusden, zeven kilometer. Dan, uh, Dit is het NOS Radio 1, met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, ja daar gaan we gewoon even door. Zeg, als je ergens als automobilist die gladheid constateert, kun je het melden? Ja, we hebben als proef een tijdje geleden in de lucht uh, gebracht gladheidsmelder.nl. Dan kan je aangeven waar het glad is... en of dat nou is op de stoep, of de snelweg, of een lokale weg, of een fietspad. Kan je daar aangeven en gebruikers kunnen daar dan ook op kijken... Uh, dan zie je dus uh, ja, of met, met verschillende ja. kleurtjes of het om een snelweg of een fietspad gaat. En dan weet je in ieder geval wat je te wachten staat. Goed, de meldingen worden dan in een kaart geprojecteerd. Dus dan kun je zien wat glad is. Goed, dankjewel over de voorspelling voor half negen straks. Je zat nog wat de velden bij de ABB, dankjewel. Het is uh, tien minuten voor zeven. Wij gaan door. Al bijna tien dagen wordt er nu onderhandeld tussen regering militairen en de FARC over de vrijlating van gijzelaars. Het wederzijdse wantrouwen is heel groot... en geen van de partijen wil gezichtsverlies lijden of eh, de zwakkere lijken. Familieleden houden de adem in... en hopen hun geliefden na ruim tien jaar weer terug te zien. De nombres van de prisioneërs guerra die worden beïnvloed... bij el van de senadora Piedad Córdoba... en de een groep van vrouwen van het continente, zijn de volgende... Een bizar gezicht. Achter een tafeltje met een groen kleed en een legermok leest de woordvoerder van het centrale commando van de FARC in de nu de namen voor van zes krijgsgevangenen, zoals hij ze noemt. Ze zullen binnenkort worden vrijgelaten. Hij noemt de drie militairen en drie politieagenten bij naam. ...en met de plaats en de datum waarop ze gevangen zijn genomen. Voor alle zes is dat zeker al tien jaar geleden. Het bericht van de FARC komt tot ons van onder een boom... ...bij een rivierbedding ergens in de bergen van Colombia. Jorge Humberto Romero... ...y el cabo primero José Libardo Forero Carrero. De familieleden van deze zes gijzelaars wachten ondertussen in grote spanning af. Deze blije moeder vertelt dat haar zoon al ruim 13 jaar in handen is van de kuria. Maar behalve onze lieve heer bedankt ze ook de vark die nu eindelijk bereid zijn haar zoon te laten gaan. En ze hoopt natuurlijk dat ook de andere gevangenen nu snel vrijkomen. Dankbaarheid in de richting van de FARC, dat is wel het laatste wat minister van Defensie Juan Carlos Pinzon wil horen. Hij verwijt de FARC dat ze er alles aan probeerden te doen om een show te maken van de vrijlating. Dat is iets wat de regering koste wat kost wil voorkomen. Maar de FARC wil niet direct zaken doen met de regering van president Santos en wil graag een buurland laten bemiddelen bij de vrijlating, bijvoorbeeld Venezuela of Brazilië. De regering wil daar niets van weten. De vrijlating is een Colombiaanse zaak, daar hoeft geen ander bij betrokken te worden. Zo is het standpunt. Hoewel het Rode Kruis haar hulp en helikopters heeft aangeboden... is die organisatie voor de FARC verdacht. Sinds helikopters met het Rode Kruis teken werden ingezet bij de sensationele bevrijding... van de tot dan toe bekendste gevangenen van de FARC, Ingrid Betancourt. Om uit de impasse te komen hebben familieleden en de Colombiaanse vredesbeweging aan een aantal rijke ondernemers gevraagd... om twee helikopters te financieren om zo de gijzelaars op een neutrale plek op te halen. Ook dat vinden de regering en de militairen onzin. Zeg maar waar ze zijn. En wij sturen een vliegtuig of helikopters om ze op te halen, zo reageert de Defensie. Iedereen wacht nu met spanning af of de vark woord zal houden en bereid is de gijzelaars vrij te laten. En de familieleden hopen vurig dat de regering zich niet al te hard opstelt, waardoor de beloofde vrijlating misschien alsnog wordt getorpedeerd. En ondertussen blijft de lokale radio uitzendingen en berichten verzorgen voor de gijzelaars in de jungle totdat de laatste gevangene vrij is. Een bijdrage was dat van onze correspondent Kees Elenbaas. Koningin Beatrix is vandaag 74 jaar geworden. En de speculaties waren natuurlijk weer niet van de lucht. Maakt de koningin bekend of ze de troon overdraagt aan Willem-Alexander of niet... Voorlopig hebben we daar geen bericht van. En dus is het gewoon de verjaardag van de koningin vandaag. betekent dat ze bloemen bezorgd krijgt bij haar paleizen. Ook vanuit Veenendaal gebeurt dat... waar Beatrix op 30 april Koninginnedag zal vieren. Bloemist Peter van der Meent, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een bloemstuk gemaakt voor de koningin. Wij hebben inderdaad een bloemstuk gemaakt voor de koningin... en de we hoe... we vandaag te bezorgen op huis Huisdenbosch. Hoe ziet het eruit? Uh, als u de telegraaf erbij pakt, pagina 7, dan kan iedereen het zien... Uh, het is een bloemstuk opgebouwd uit plateaus. En elke plateau, dat vertegenwoordigt een leeftijdscategorie van de gemeente Veenendaal. De hoogte is uh, bijna 1,80 meter. 80. Mm -hmm. En hij heeft een doorsnede in zijn totaliteit van 1,10, 1,15. Dus ja. een behoorlijk bloemstuk. Hoeveel bloemen gaan daarin? Uh, we hebben gisteren benaderd. Qua aantal. En wij dachten dat we bleven steken op 900. Maar het kunnen er best een paar meer op minder zijn. Okay. Is dat het enige wat er komt uh, vanuit Veenendaal? Uh, er komt een gigantische berg kleurplaten en tekeningen mee. Ah, uh, right. Die de kinderen van de basisscholen gemaakt hebben. Tevens gaan er twee bussen mee met uh, een paar klassen groep 4. En die hopen ook uh, bij de koningin op bezoek te kunnen. Oh. Of dat gaat lukken, dat is nog maar de vraag. Maar dat gaan we meemaken vandaag. Nee, ik hoor een lied aankomen. Ja, dat niet komt er. Heel goed. Dat, dat is zeker. En de tekeningen, wat, wat hebben de kinderen gemaakt? De meest uiteenlopende en de mooiste die ertussen zit, althans de meest opvallende: dat is een, een bus van pakweg 3,5 meter lang. Mm -hmm. Waarin de kinderen de mogelijkheid hebben gekregen om achter ieder raampje een persoonlijk verhaal te zetten. En het bloemstuk is het al helemaal klaar? Het bloemstuk is helemaal klaar en het gaat zo uh, richting het gemeentehuis... waar de burgemeester Ties Elricha de laatste hand er aan op te leggen. Oh, er, er moet nog een bloem in? Ja, nee, we moeten het helemaal afmaken natuurlijk. We moeten het als gezamenlijk feest moeten we dit oppakken en ook uh, beëindigen. Dus vandaar dat iedereen erin betrokken wordt. Oké, okay, en dan gaat de burgemeester het natuurlijk aanbieden en niet u? Uh, wij mogen namens de burgemeester naar Gijsdenborst. Oh, dat wel. Dus, uh, wij hebben het gelukt dat we door de poort gaan. Heel goed. Nou, meneer Van der Meenten, dan wensen wij u een prettige dag. Ja, dankjewel. Succes met de uitzending. Dank u wel. Groet uit Veenendaal. Het is aangekomen. Goedemorgen. Goed zo. Dag. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Niet alleen de bloemen in de Telegraaf, ook het verhaal over leraren. Leraren staakt van belastinggeld, schrijft de, de krant. Regeringspartij VVD en gedoogpartner PVV zijn volgens de krant woest. Nu blijkt dat veel leraren zijn doorbetaald... terwijl ze vorige week het werk neerlegden... om actie te voeren tegen de kabinetsplannen. De docenten demonstreerden in Utrecht tegen het inkorten van hun vakanties... en het opvoeren van het aantal verplichte uren... lesuren in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Het gaat Volgens de Telegraaf waarschijnlijk om meer dan 100 scholen... volgens Peter Althuizen, organisator van een staking... waren er bij zijn actie meer dan 100 scholen... die leraren doorbetaald lieten staken. VVD en PVV zijn ziedend dat scholen leraren hebben doorbetaald... tijdens die staking. Als dat zo is, dan is dat geschrift. Aldus VVD-Kamerlid Elias, die de kwestie vandaag aan de kaak wil stellen... in het mondelinge Vragenuur. Bischoppen werken misbruikzaken tegen. Dat is de kop in het AD... Veel slachtoffers van misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk voelen zich nog steeds aan hun lot overgelaten. Onderzoeken worden gefrustreerd en de kerk ontloopt zijn verantwoordelijkheid. Met de mond betuigt de kerk spijt, maar in de praktijk nog niet, al dus de slachtoffers. Ondanks alle beloftes van het kerkelijk gezag worden onderzoeken naar klachten over misbruik gefrustreerd. En schuiven bisdommen en congregaties hun verantwoordelijkheid af. Ook maken de kerkelijke leiders gretig gebruik van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen klachten die de speciale commissie gegrond heeft verklaard, stelt Klok, de koepelorganisatie van slachtoffers. En dat doet Klok in het AD. De sfeer in de Haagse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Vrijheid is allesbehalve hartelijk. Dat blijkt uit e-mails tussen partijleden waar de Volkskrant inzage in heeft gehad en uit gesprekken met ex-PVV'ers. Daaruit reist een beeld op van een hardvochtige werkomgeving, waarin met name fractiesecretaris en Tweede Kamerlid Richard de Mos zijn partijgenoten bij tijd en weilen voor rotte vis uitmaakt. De fractievergadering van gisteren was natuurlijk één grote blamage, schrijft De Mos, begin oktober. <coughs> Pardon. Een van de betrokkenen vertelt in de Volkskrant dat bij elke fractievergadering het punt discipline bovenaan de agenda staat. Dan krijgt iedereen een preek van Richard en daarna heeft niemand meer zin in die vergadering. <tiedacht> De Telegraaf feliciteert op de voorpagina koningin Beatrix... met haar 74ste verjaardag. U hoorde het net al even over de bloemen. Ook wordt er gespeculeerd natuurlijk, over het moment waarop zij de troon zal overdragen. Dit jaar zit Beatrix 32 jaar op de troon. Haar moeder, koningin Juliana... trad na eenzelfde aantal regeerjaren in 1980 terug. De jarige koningin is onverminderd populair trouwens... en krijgt van haar onderdanen een dikke 7,5 als rapportcijfer. Al dus de Telegraaf. Vorig jaar was dat nog 7,3. Voor Beatrix blijft het favoriete staatshoofd. Bijna de helft van de respondenten heeft haar het liefst op de troon. Aandacht nog in het AD voor de Marokkaanse prins carnaval... die Venlo krijgt, de 32-jarige Abi Salgoen... Abi Chalgoem zwaait tijdens het feesteskept. Shalgoem heeft de PVV-leider Wilders, die uit Venlo komt... meteen uitgenodigd om met Abis carnavalsvereniging... carnaval te komen vieren. Als ik prins carnaval ben, dan moet Geert in de Boerka komen. Al dus de Marokkaanse prins. Wilders laat in de reactie weten verhinderd te zijn. Ja. Goed, hij feliciteert wel, Abi. Ik wens hem een geweldige vaste avond. Tot zover het krantenoverzicht. Zo dadelijk na het journaal van 7 uur hoort u meer over de eurotop. Wat er afgesproken is. Onze correspondent, correspondent Tijn Sade praat u bij. En uh, wij gaan praten over Syrië en de rol van Rusland. Zometeen meer. Dit is Radio 1.